Het is sail bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals opbergboksen, van onder andere Iris, nu met top 20% korting op de meest getoonde prijs. Score alle kortingen bij Bol. Dit is Joe! Phil Collins, na het nieuws van 4 uur, Jeroen Latijnhouders. Goedemiddag. Er zijn twee jonge verdachten opgepakt voor de dood van een 60-jarige man uit Schiedam. Hij overleed afgelopen maandag na een ruzie over het gooien van sneeuwballen. De twee jongens zijn 16 en 17 jaar. Er wordt nu onderzocht. De verdachten zeiden dat. Er wordt nu onderzocht wat zij precies hebben gedaan of gezegd. Mensen in Amersfoort, en omgeving... moeten hun drinkwater nog langer blijven koken. Tot zeker na het weekend. Dat komt omdat er een ziekmakende bacterie in het water zit. En dus wil waterbedrijf Vitens geen enkel risico lopen. Neem niet weg dat we het ontzettend vervelend vinden... en snappen dat mensen in de regio Amersfoort hiervan en hiervan hinder uh, ondervinden. En wij zijn druk aan het werk om te zorgen... dat het kookadvies er zo snel mogelijk af kan... en dat we de oorzaak en de bron van deze verontreiniging weten. Was te horen bij de NOS. President Zelensky is woedend op Rusland nadat er energiecentrales... in Oost-Oekraïne zijn gebombardeerd. Volgens Zelensky probeerde Russen hen te breken... maar zal dat niet lukken, zegt hij. Door de aanvallen zaten een miljoen mensen in de kou en zonder stroom. En sport, voetbal, een topper vanavond in Engeland. Liverpool van trainer Arne Slot speelt vanavond uit... tegen koploper Arsenal. Na een slechte periode gaat het weer een stuk beter met Liverpool... maar er is een maar, zegt sportverslaggever Riepke Bakker. Liverpool heeft inmiddels al negen wedstrijden niet verloren. Slot heeft wat defensieve zekerheid ingebouwd. Maar daardoor is het sprankelende er wel vanaf. De Engelse voetballiefhebber is wel weer toe aan een aanvallend spektakelstuk van Liverpool. En laten we hopen dat dat vanavond gebeurt. Ja, die wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Het weer dan nog van weer plaats. Het is bewolkt. Maar er komt regen vanuit het zuiden. Dus 1 tot 3 graden. Vannacht en morgen konoranje in het noordoosten voor sneeuw. In de rest van het land is regen bij 2 tot 4 graden. Het is eigenlijk weer heel rustig als ik naar de situatie op de weg kijk. Eén noemenswaardige file, dat is de A58 naar Etteleur. Uh, nee, richting Bergen-op-Zoom, tussen Breda en Etteleur, zo moet ik zeggen. 4 kilometer file, vertraging daar 16 minuten. Niet gewonnen in december? Kai's tweede kansweken. Claim je gratis slot in de app van Joe. Dit is Joe, met Kai Merck. En we zijn weer van de kant, jazeker! Goed. December was een maand vol prijzen, maar zat jij net aan de verkeerde kant van het geluk? Geen zorgen, we geven je een tweede kans tijdens Kai's Tweede Kansweek. Het is heel eenvoudig. Open de app van Joe en claim je gratis lot. En elk uur om vier uur, vijf uur en zes uur roep ik een naam. Is dat jouw naam? Dan moet je meteen bellen. 0909 9890. Daar heb je dan precies 15 minuten de tijd voor om je prijs te verzilveren. We trappen vandaag af met echt een prachtige prijs, namelijk een romantisch diner voor twee. Claim snel je lot via de app van Joe. Over drie minuten noem ik de eerste naam. Of maak daar maar vijf van. Na Phil Collins bij Joe. En in the air tonight. Deze en volgende week hier in de middagshow bij Kai, uh, bij Joe en bij Kai. Uh, en dat mag ook wel, dat is ook niet helemaal niet gek. Want misschien heb je wel in december naast prijzen gepakt. Dat zou kunnen. Er zijn natuurlijk heel veel loterijen en kraskaarten en kalenders... en weet ik wat allemaal, die je allemaal kan openkrassen. En als er dan niks te winnen valt, dat is toch een beetje zuur. Dus vandaar Kai's tweede kansweken. Claim gratis je lot in de app van Joe als je niks hebt gewonnen in december. En luister dus deze twee weken elke dag naar de middagshow. Wie weet noem ik namelijk. Jouw naam. Ik noem mijn naam om 4 uur, 5 uur en 6 uur. En uh, is dat jouw naam, dan moet je bellen. Binnen 15 minuten 0909 9890. Ik heb hier een groot scherm achter me met daarop twee rollen. Op de eerste staan alle voornamen van degenen die zich hebben opgegeven. Op de andere alle achternamen. En als ze die stoppen, nou, dan hebben we een voornaam en een achternaam. En die mag gaan bellen. Nou, let's go! Daar gaan we, op zoek naar de voornaam. En dat is... Paul, alle Polen in Nederland. Zet je schrap, want er komt er achteraan bij om het duidelijker te maken. En dat is. Nijenhuis. Paul. Nijenhuis. Uh, je bent van harte welkom om de telefoon ter hand te nemen en deze kant op te bellen: 0909-9890 voor Paul Nijenhuis. En uh, we spelen voor een schitterende prijs: namelijk. Oeh, oeh, oeh. een romantisch diner voor twee. Oeh, Bella Ball. In the middle of the night, I go walking in my sleep, from the mountains of fate to the river so deep, I must be looking for something, something sacred I love. Bij Joe. Ik uh, ben nog steeds op zoek naar Paul Nijenhuis... in verband met KS Tweede Kansweken. Ken je hem? Of uh, kun je wat karma-punten gebruiken? Uh, zoek Paul Nijenhuis op en attendeer hem er even op... dat hij zo snel mogelijk belt uh, deze kant op. 090998. Er ligt hier namelijk een romantisch diner voor twee personen voor hem klaar. Die kan niet winnen tijdens het KS Tweede Kansweken. Dus uh, hij heeft nog maar een paar minuten, uh, er is een beetje haast bij. Dus uh, meld je, meld je, meld je. Gijs heeft wel al van zich laten horen via de app van Joe. Kijk, een mooi paar dagen sneeuw gehad. Ik zit uh, alleen op de show voor en het uh, gaat allemaal door. Ik ga lekker sneeuw schuiven. Uh, doe mij maar hallo uh, van hart. Good times, great music. Dit is Joe. I hear a chicken out. Of... De beste 70s, 80s en 90s. Dit is Joe. hier. Goed dat je er bent. Nieuws van half vijf komt eraan Jeroen Latijnhouwers. Zometeen onder andere voor 37 miljoen euro is de Domtoren gerenoveerd. Duurde vijf jaar. Maar het lijkt erop dat ze iets vergeten zijn. Eh, weet je wie hier ook weer iets vergeten is? Paul Nijen Huis. Ik heb namelijk gevraagd aan Paul. Paul, als je mij binnen het kwartier belt... dan win je een hele mooie prijs in Kaas Tweede Weken, Namelijk een diner voor twee. Want hij heeft bij zijn aanmelding geschreven... want je kunt je gratis lot voor Kais Tweede Weken claimen... via de app van Joe. En hij schreef daarbij... 28 november is onze dochter geboren... waar we veel energie en emotie in hebben gestopt. Dus hoe leuk is het dan dat je even lekker met z'n tweeën kan gaan eten? Even wat quality time. Wat zonder. Maar ja, dat gaat niet door. Dus wat gebeurt er met dit diner voor twee? Twee, dat weet het geweten van de show. Jesse? Ja, de prijzen van de tweede kansloterij... die niet geclaimd worden op tijd... die gaan door naar de ochtendshow van Koen Sander, waar er een laatste kans is. Waar iedereen dus ook kans maakt op dat moment op die prijs. Um, dus morgenochtend in de Koen show... maak je sowieso kans op een romantisch diner... voor twee personen. Oh, wat geweldig zeg. En dat heerlijk voor het weekend. Dat is super. Uh, niet getreurd was dit niet jouw naam. Er is natuurlijk weer een volgende kans. Want om vijf uur noem ik een nieuwe naam. En dan is de prijs een dag racen op het circuit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 Er komt regen vanuit het zuiden. Vannacht en morgen code oranje in het noordoosten vanwege sneeuw. In de rest van het land is regen bij 2 tot 4 graden. En net als de rest van de week is het tijdens de avondspits rustig op de weg. File met de meeste vertraging is de A10 richting de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer file en 11 minuten vertraging. Dit is van de Alphabet is onderweg. na het nieuws van half vijf. Jeroen. Goedemiddag. Op een besneeuwd landgoed, de Zwaruwenbergen en Hilversum onderhandelen D66, CDA en VVD weer verder over een nieuw kabinet. Wordt dat een minderheidskabinet of komt ja 21 erbij? Die kroop die wordt vandaag of morgen doorgehaakt. D66-leider Rob Jette wil trouwens naast onderhandelen... ook nog even in de sneeuw spelen. Fijn dat we hier vandaag met z'n allen kunnen zitten... en wellicht zelfs straks een sneeuwballengevecht gaan organiseren. Oh. Uh, uh, uh, misschien dat we daar wel wat deel van kunnen maken. <laughs> kan ook volgende week worden dat die knoop voor doorgaan. Uh, uh, uh, ja, ja, precies. We, ze hebben de druk met hele andere dingen vandaag in ieder geval. Ja, we, er wordt in ieder geval nog gelachen ook. Hè? Er wordt ook dat gelachen. is goed. Dat de, is de sfeer goed. is goed. Ja. Van de nood een deugd maken... dat doen de militairen van de landbacht deze dagen... Dankzij de Nee, hoe konden ze namelijk bij Amersfoort oefenen met het zo goed mogelijk vrijmaken van het spoor. Voor de militairen was het een goede oefening voor bijvoorbeeld het verdedigen van het NAVO-gebied in Oost-Europa. En het lijkt erop dat ze bij de 37 miljoen euro kostende renovatie van de Utrechtse domtoren één ding zijn vergeten: de klok op de toren. Een wijzer van de klok is namelijk naar beneden gevallen. Dat ding weegt zo'n 70 kilo. Het ging allemaal goed, er is niemand gewond geraakt... maar een klok met maar één resterende wijzer... maakt veel Utrechters van slag. Nou ja, Toen ik vanochtend vroeg hier fietste, toen was het zes uur... dus ik denk, nou, de batterij is eruit gevallen of zo. Maar nee, daar heb ik eigenlijk niet meer bij stilgestaan. Ja, Ik wilde kijken hoe laat het was en ik dacht, het is tien uur. Kut, ik ben te laat. Toen keek ik, toen was het kwart voor tien. Dus oh toen ja. dacht ik, huh? voor mij missen we een wijzer. Ja, voorlopig is een deel van het plein uh, rond de toren afgezet. Ja, heel grappig. Ik stel me even voor hoe de batterij eruit zou zien. Van de domtoren van Utrecht. Ik dacht, de batterij is eruit gevallen. Dat moet een enorm ding zijn. Uh, het komt niet vaak voor dat je kansen op 1000 euro zo ontzettend groot is. Dit is Joe met Kai Merks. Over 7 minuten de finale van de Alphabet. Waar je slechts meer dan 6 goede antwoorden hoeft te geven voor 1000 euro. En Juran, Juran naast je mee. This smooth operator um.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 En Wild Boys. Het lijkt hier van wel de grote weggeefshow vandaag. Want natuurlijk deze week en volgende week zijn het uh, Kais Tweede Kansweken... waarbij je kans maakt op schitterende prijzen als je in december niks hebt gewonnen. Maar ik geef over ongeveer vijf minuten ook nog eens duizend euro weg... want laten we niet vergeten dat over enkele ogenblikken... de finale van de Alpha Battle wordt gespeeld. Als je nog onbekend bent met het spel, het gaat als volgt. Je moet in 30 seconden tijd zoveel mogelijk goede antwoorden geven... die allemaal beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Haal je daarbij meer dan zes goede antwoorden? Dat is de hoogste score op dit moment. Dan win je 1000 euro. Wil je meespelen? Dan mag je de app van Joe erbij pakken en je naam sturen. Wie weet speel je over 4 minuten de finale. Na No Doubt bij Joe en Don't Speak. You and me, we used to be together. Every day together, always. I really feel that I'm 80s en 90s en er is ook deze, No Doubt and Don't Speak. Je hoort uh, Bee Gees en You Win Again na de grote finale van de Alpha Battle. En die gaan we spelen met Evelien. Goedemiddag. Goedemiddag Evelien. Hallo. Wat zou je doen met 1000 euro? Nou, ik zou uh, leuke dingetjes kopen voor mijn huis. Zoals er en... zijn. Ja, wat, ja, en uh, bijvoorbeeld een uh, leuk weekendje weg met de kids... zou ook heel goed uitkomen. Ja, en wat zoek je voor in je huis? Um, een, um, ik zoek nog zo'n stalen deur voor in mijn huis. In een stalen de deur voor? Ja, maar dat zijn... Ja, dat zijn echt heel ja, ja, maar dat zijn dure deuren. Dat zijn dure dingen, ja. Ja, wat kost zo'n stalen deur ongeveer? Nou, uh, wel een paar duizend euro, maar je hebt ze ook. Uh, staal look en die... Uh, die kun je wel voor 1000 euro kopen. Oh ja. Nou, dan is dat een hele mooie oplossing, toch? Een mooie, mooie bestemming voor het uh, geld. Maar er moet nog een beetje voor gestreden worden. Zes goede antwoorden maar... is het hoogst op dit moment. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, het zou in theorie moeten lukken. Maar de zenuwen die uh, spelen natuurlijk ook mee. Ja. Want, dus. Uh, normaal uh, als je denk... meespeelt, heb je ongeveer hoeveel goede antwoorden? Ja, nou ja, dan, dan wel minimaal zes. Ja, oké. Okay, we moeten er wel uh, op zijn minst eentje bij eigenlijk. Goed, klopt, ja. ja. Oké. Okay. Nou, Mike luistert uh, mee, want uh, dat is degene die zes goede antwoorden heeft op dit moment. Mike, wil je nog iets zeggen tegen Evelien? Ja, ja heel veel succes. Zij mogen de beste winnen. <laughs> Dankjewel, Mike. Zo, dat is minste, Mike. Hartstikke lekker, jongen. Dankjewel. Evelien, ik ga in 30 seconden tijd categorieën noemen. Jij moet binnen die tijd zoveel mogelijk associaties koppelen... aan een letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Als er gespeeld is, haal ik jullie erbij. Dan gaat de jury in beraad, wordt alles nog een keer goed gecontroleerd. En dan maak je bekend wie die 1000 euro heeft gewonnen. Omdat je meespeelt, ja. Evelien, krijg je sowieso een staatslot van de staatsloterij. Tot zover de administratie, maar niet onbelangrijk. En je mag gaan spelen met de letter B van BENT. Ja. Klaar voor... Zeker. 30 seconden vanaf nu. Succes. Een bekende Nederlander. Uh, Betty Nijman. Een vervoersmiddel. Dus een saus? Uh, uh, Bolinaire saus. Een frituursnack. Uh, bitterballen. Een meisjesnaam. Uh, Bernadette. Een tv-programma. Uh, uh, uh, Boris. Een muziekinstrument. Een basgitaar. Uh, een sport. Ehm, wat het dan? Iets wat je aantrekt. Uh, ballerinaschoenen. schoenen. Iets in het zo. Dat was nog even een hele mooie aan het einde. Hij kostte wat meer tijd. Maar ballerina schoenen, ja, in principe wel. Um, Boris, ja, Boris. Er ging bij mij wel een belletje rinkelen. En dan kijk ik ook even naar Jeroen. Want uh, je had wel natuurlijk wel... Flores, had je toch? Flores had je vroeger. Dat in, was de, de serie. 70. Rutger was dat. Precies. De Floris serie had met... Uh, had je daar ook weer naast te weten? Dat kleine veentje ernaast. Ja, met, je, met en, dat zikje, hè, bedoel je? Met dat zikje. Een uh, hele ingewikkelde naam want die. Ik weet het niet meer. Ik ga daar komen we later op terug. Ja, ja. Maar uh, Boris schijnt ook te kloppen, want dat is ook een uh, serie. Even uh, vragen aan het geweten van de show. Yes, waar komt dat vandaan? Wat is Boris? Ja, het is een... Uh, ik zie hier staan... een Italiaanse, satirische, komische televisieserie... gemaakt door Luca Manzi en Carlo Mazzotta. En dat kijk je natuurlijk altijd, Evelien. Oh, altijd. Ja, zeker. Ah, want ik voor er bij een stuk. De uitslag is bekend. En daarmee ook de winnaar. Want... De winnaar van 1000 euro van Joe en Staatsloterij is met negen goede antwoorden Evelien. Geweldig. Yeah. Wow. Gefeliciteerd, Evelien. Heel erg bedankt. Ja. Ik super blij. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ja. En dus die stalen deur of die stalen look deur komt in ieder geval wel in huis. Dat is mooi. Volgens mij ook, ja. Maandag staat de teller weer op nul. En weer een nieuwe 1000 euro in de alfabet. Aanmelden kan met je naam via de app van Joe. En dit zijn BG's and when you are You win finale van de Alpha Battle is hier gespeeld. Evelien won de 1000 euro met negen goede antwoorden. En bij uh, televisieserie zei ze uh, uh, Boris. En dat was een uh, goed antwoord. Je hebt natuurlijk ook nog Doris. Dat is ook een, uh, een tv-serie. En ik kwam zelf nog. Ik dacht meteen. Oh, zij bedoelden waarschijnlijk Floris. Want dat is dus een serie van, van vroeger. Een jeugdserie over een ridder was het toch. Een gehouwer. Ja, ja, klopt. Een gehouwer het... 1969. En dat is daarna heel vaak gehaald. In de jaren 70. Ik heb het nog gezien, Paas? Ja, precies. En um, toen kwam ik ook nog even op en had ik even geen antwoord op. Wat heette dat kleine ventje dat er altijd bij was? Want je had Floris en een soort van helper. Ik weet eigenlijk niet meer precies wat het was. Ja, dat was een Vakier, Sindala. Was dat een Vakier? Ja, de serie heette eigenlijk Floris en de Vakier. Maar om verkooptechnische redenen, ik denk voor het buitenland, ja? hebben ze dat ingekort tot Floris. Maar de Vakier, dat, dat was Sindala. Dat was Sindala. Kom ook fakir. heel veel binnen via de app van Joe. Dank voor het antwoord, Marjan onder andere. Aan en uh, nou, hij, is, hij is bekend hoor. Cinderella, ik ja. weet het niet. Nou, uh, maar goed, uh, dat was dus wat feentje. Dat, dat was, nou, weet, ja, was wat kleiner. Dan, uh... Ja, hij was wat kleiner. Maar goed, naast het gehouden in de Ridderpak ben je natuurlijk al gauw klein. Ja, dan, dat... dan ben jij ook een ja. klein bier, Jeroen. Terwijl je bent twee meter hoeveel? 60. Ja, precies, ja. Naast het gehouden in de Ridderpak ben jij gewoon klein bier. Uh, ja. De komende twee weken zijn het KS Tweede Kansweken bij Joe. Heb je in december niks gewonnen met je oudejaarslot... kraskalender of iets anders? Maak je hier alsnog kans om prijzen te winnen? Claim snel je lot in de app van Joe. Want na het nieuws van vijf uur noem ik weer een naam. En dan spelen we voor een dag racen op het circuit van Zandvoort. Oh...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 Ontdek met Villa4You hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Binnen no-time op de in de krakend verse sneeuw. Boek op Villa4You.nl hey, Nu 50% korting. Boek nieuwe wintersport bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Ski you soon. Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort.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 beste aanbiedingen yes